10 uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De volksopstand in Libië is ook vandaag uitgedraaid op een bloedbad. Ooggetuigen in Tripoli zeggen dat er tientallen doden zijn gevallen toen betogers werden beschoten door tanks, straaljagers en helikopters. Twee piloten die daar niet aan wilden meedoen zijn met hun straaljagers naar Malta gevlogen. Ze hebben bevestigd dat de luchtmacht opdracht heeft gekregen om het vuur te openen op demonstranten. Ook de Libische diplomaten bij de VN hebben de kant gekozen van de betogers. Ze roepen de Libische leider Gaddafi op om af te treden. De Marokkaanse koning heeft voor het eerst gereageerd op de protesten van gisteren in zijn land. Koning Mohammed VI zei dat hij niet zal buigen voor demagogie. Hij zei ook dat hervormingen alleen een kans van slagen hebben... als er sprake is van geleidelijke duurzame ontwikkelingen op sociaal en economisch gebied... Gisteren gingen duizenden Marokkanen de straat op om te protesteren tegen de armoede en corruptie en voor hervormingen. De demonstranten eisen niet het vertrek van de koning, maar ze willen wel dat hij minder macht krijgt. De protesten verliepen vreedzaam, maar na afloop waren er volgens de regering hier en daar plunderingen en vernielingen. In een afgebrand bankgebouw in de kustplaats Al Husema zijn de lijken van vijf mensen gevonden, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De vroegere Amsterdamse korupchef Jelle Kuiper is overleden. Kuiper heeft praktisch zijn hele carrière bij de Amsterdamse politie gewerkt. Samen met zijn onafscheidelijke collega Van Riezen... maakte hij een einde aan de interne corruptie... bij het politiebureau aan de Warmoesstraat. Ook maakte hij een einde aan de zware drugscriminaliteit... waar de binnenstad in de jaren 70 mee te maken had. In 1997 volgde Kuiper Erik Nordhot op als corruptchef. Die functie bekleedde hij tot zijn pensioen in 2004...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 De Peugeot 206 Plus is zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht, want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 800 euro. Hé, 8.000 euro. Wat krijgen we nou? 8.400 euro. Jongens, het is iets voor piepschoen. 8.480 euro. Ha, ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op peugeot.nl. Geen bredere files, maar openbaar vervoer. Kies partij voor de dieren. NOS NOS NOS Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond. De onrust in de Arabische wereld heeft nu ook de sport in een vaste greep. Vandaag werd de Formule 1 race in Bahrein afgelast. Zometeen meer daarover. En in eigen land hoeft PSV-spits Ola Toivonen niet bang te zijn voor een schorsing. Hij ging op de voet van zijn tegenstander staan. Een overtreding die pas later op televisiebeelden goed te zien was. Toivonen provoceert hem er op zijn voet te gaan staan. komt hij aan. Let op de voet van Toivonen. Links. Ja. Ja, ja, ja. ja. En absoluut. En absoluut. En absoluut niet voor elkaar. Oudscheidsrechter Mario van der Ende legt uit waarom Toyvonen wel bestraft had moeten worden. En Marianne Vos moest twee weken geleden een zeldzame nederlaag incasseren. Ze verloor de strijd om een ticket voor het onderdeel Omnium... bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in eigen land. Om de Olympische droom op de piste nog levend te houden... gaat Vos zich volgend jaar minder op het veld rijden richten. Ik ga van de zomer sowieso wat, wat meer op de baan doen. Om die snelheid te behouden. En, uh, en dan, ja, dan zal het uh, ja, vanzelf wel uitwijzen of ik dichterbij kan komen. Posse heeft het WK op de baan trouwens nog steeds niet uit haar hoofd gezet. Binnenkort in Apeldoorn dus. En morgen beginnen de oranje Cricketers aan hun WK. In het eerste duel moeten ze het opnemen tegen het favoriete Engeland. Op de dag af, 15 jaar geleden, speelde Oranje ook tegen de Engelsen op het WK. Het is een fantastisch uh, uh, gegeven dat dat uh, de, de, precies op die dag, zoveel jaar geleden... en ja, dat, dat, dat romantiseert alles uh, natuurlijk wel een beetje. Verder kijken we vooruit naar het Champions League voetbal van morgen... en wordt er gediscussieerd. ...over de vraag wat zijn de mooiste momenten uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Dat allemaal en nog veel meer. Tot 11 uur in Langs de Lijn.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 dat was Ernie, Bernie Ecclestone. Hij zegt, het is jammer, maar de situatie maakt de race onmogelijk. Onze Formule 1-verslaggever is Ronald van Dam. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Ecclestone is duidelijk, het gaat hem puur om de veiligheid. Ja, typisch weer een uh, antwoord van Bernie Ecclestone. Alsof uh, de politiek er uh, niet te doet. Acht doden zijn er gevallen, honderden gewonden de afgelopen dagen... En hij maakt zich dan alleen druk over de veiligheid uh, ja, voor het uh, Formule 1 dus, uh, zullen we dan maar zeggen. Ja, dat is ook typisch Bernie Ecclestone. Maar het uh, klopt ook niet volgens mij dat de kroonprins heeft gezegd dat de race niet doorgaat. Want volgens mij is de voorzitter van het organisatiecomité van het circuit in Bahrein. Die heeft gezegd: van nou, wij kunnen onder deze omstandigheden geen race uh, organiseren. En de kroonprins Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, daar heb ik de hele avond op geoefend. Die heeft gezegd: van ja, nee, we moeten ons uh, concentreren op het vinden van een dialoog, een politieke oplossing. En uh, daar kunnen we even geen. Uh, Formule en Grand Prix die bij Die is met andere dingen bezig. Heel verstandig inderdaad. Ja. Zeg, hoe denken de coureurs er eigenlijk over? Ja, nou eigenlijk, ja, Mark Webber, dat is altijd wel iemand die goed is voor de gepeperde uitspraken, die, wel, die streekt zijn mening niet onder stoel of bank. En die zei het heel mooi, kijk, zegt hij, als ik moet racen, dan ga ik racen. Maar ik zou er momenteel niet op vakantie naartoe gaan. Dus uh, ja, die heeft heel goed ingezien dat het gewoon een gekke week is om daar nu een krant te gaan houden. Ik bedoel, het land staat bijna in de brand. Dan kun je dat toch moeilijk op zondagmiddag gewoon met 24 auto's op een circuit gaan staan... en doen alsof er niks aan de hand is. En uh, ja, die mening wordt ook wel door anderen gedeeld. Christian Horn en een teambas zijn ook van, ja, het is zonde. Maar het land heeft nu andere dingen aan zijn hoofd. Wij moeten daar niet gaan racen. Klaar. Aan, de, aan de andere kant, de Formule 1, die draait toch vooral om het geld. Uh, dan vraag je je wel eens af, is er ruimte voor dit soort morele vragen? Ja, het zou er wel moeten zijn, vind ik. En dat is eigenlijk te weinig zo. Ik bedoel, ze hebben allemaal heel hard geroepen van ja, wij moeten ons niet branden aan politieke kwesties. Daar kijken we niet naar. Het gaat puur om de veiligheid. Maar ja, kom op jongens, er zijn toch ook mensen die gewoon de krant lezen en naar televisie kijken en die zien dat er gevochten wordt in de straten, dat er geschoten wordt, dat er doden vallen. Dan kun je toch niet met, met goed fatsoen zeggen van, hé, hey, we gaan erheen en we gaan een race rijden. En dan is het toch wel jammer dat, ja, dat ze de indruk wekken dat, ze het maar, dat het eigenlijk alleen maar om het geld gaat. En, en niet zozeer om dit soort dingen die toch ook gewoon bij het leven horen, of wel, wel meer bij het leven horen. Ja, wat zijn de gevolgen eigenlijk van dit besluit? Het seizoen ja, zal ongetwijfeld later beginnen nu. Ja, er stond ook nog een testsessie gepland uh, tussen 3 tot en met 6 maart in uh, Bahrein. Nou, die vervalt ook. Ze gaan nu van 8 tot en met 11 maart nog een keer in Barcelona testen, waar ze de afgelopen dagen ook zijn uh, geweest. Uh, de eerste Grand Prix van het seizoen wordt nu uh, Australië, wat ik persoonlijk een veel leukere race vind om het seizoen te beginnen. Omdat, ja, met alle respect voor Bahrein, het is nog een beetje een circuit in een zandbak met weinig fans op de tribune. Australië heb je dat echte race-sfeertje met een circuit midden in de stad, in een park in Melbourne. Echt enthousiaste racefans, dus uh, wat dat betreft denk ik gewoon een goed begin van het seizoen. Maar heel belangrijk is wel dat ze nu die, ja, toch wel belangrijke testsessie missen onder warme omstandigheden. En de tweede race van het seizoen, die is in, in uh, uh, Maleisië en die heet ook wel uh, The Hottest Race on Earth. En dit jaar hebben we nieuwe banden leveren, als hier in de Formule 1 in Pirelli, de vervanger van Bridgestone. En ze kunnen dus eigenlijk die Pirelli-banden nu niet echt goed testen onder hele omstandigheden. Dus dat maakt het straks in Maleisië in de tweede race van het seizoen. Ook nog eens extra interessant. Zeg, en voor de langere termijn, want uh, deze race valt er nu uit. Uh, komt die race dan met een omweggetje ja, misschien wel weer terug als het rustig wordt daar? Dat zou sprake van kunnen zijn, al denk ik dat het heel lastig gaat, gaat zijn... om nog een gaatje in het toch al overvolle kalender te vinden. Want dit jaar 20 Grand Prix, dat is ook een record. Uh, ja, er zitten niet zoveel gaten meer in. Hoor. Misschien aan het eind van het seizoen tussen Abu Dhabi en Brazilië zou nog kunnen... Maar het zou mij niet verbazen als ze gewoon Bahrein dit jaar dan maar vergeten... en kijken of ze hem volgend jaar weer kunnen inpassen. Kijk, ja, belangrijk het belangrijkste is gewoon, dat moet natuurlijk gewoon eerst weer eens rustig worden... en dan moeten ze maar eens kijken of er weer een Grand Prix georganiseerd kan worden. Tom. Dus een prima besluit Ronald van Dam was dat. Well, the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 sunny day mm -hmm. Whoever well, the midnight headlight blinds you on a rainy night, It's deep grade up ahead slow me down and no time But I gotta keep rolling oh, Those are windshield wipers slapping out of temper.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 Muziek. Echt muziek. voor in de auto. Eddie Rabbit met Driving My Life Away. Voetbal dan. PSV-spits Ola Toivonen zorgde voor nogal wat discussie. Hij ging op de voet van een tegenstander staan in een duel met NAC. En die actie werd gisteravond uitgebreid besproken in het programma Studio Voetbal. Waarom doet die jongen dat toch? Hij heeft het helemaal niet nodig. En nee, ja, maar waarom doet die scheidsrechter dat niet? Namelijk nou, Toivonen eruit sturen. Hij moet er dat dat is het probleem. En daarom doet Toivonen dat. Ja, zien dat omdat, dat. Om, om, omdat er nooit een sanctie volgt. Er wordt zo vaak op iemand zijn middenvoetsbeentjes gestaan, getrapt. Nou, zoals Jan Mulder al voorspelde, toijfonen gaat vrij uit. De actie van de Zweed tegen Nemanja Godelje van NAC blijft dus onbestraft. En vandaag besloot de aanklager betaald voetbal... geen vooronderzoek in te stellen naar Toyfone. Volgens de KNVB is er namelijk geen sprake geweest van ernstig gemeen spel. Ik praat erover door met Mario van der Ende, oud-internationaal scheidsrechter. Mario, goedenavond. Goedenavond, Gilles. Nou, Je hebt die overtreding van Toyvonen ook gezien. Uh, die gaat bewust op de voet van Goudel staan. Tenminste, daar lijkt het op. Wat voor kaart zou hier passend zijn geweest? Ja, ik denk uh, als kort gisteren een rode kaart had getrokken... dat uh, ook niemand uh, iets had gezegd. Omdat het voor iedereen toch heel bewust is. Uh, ik, ik hoorde net ook uh, de strafmaat of tenminste waarom ze geen uh, onderzoek hebben ingesteld... is dat uh, de KNVB het ziet uh, als onbesuis spel... En ja, uh, nogmaals, daar hebben ze dan, uh, als zij dat zeggen, kunnen ze er ongetwijfeld gelijk in hebben. Maar ja, ik vind het nog steeds, het bewuste wat erbij zit, moet je toch mee laten spelen. En uh, ja, dat is in mijn optiek gewoon niet gebeurd. Ja, want dit is inderdaad een detailkwestie. Hè? De KVB zegt dat die aanklager onbehoorlijk onbesuis gedrag. Geen ernstig gemeenspel. Het is een detailkwestie. Maar snap je wel die keuze dan? Nou ja, als je geen problemen wil veroorzaken, dan begrijp ik die keuze wel. En uh, ik heb nog steeds het idee dat, uh, ja, dat volgende week staat natuurlijk Ajax PSV op het programma, dat er toch nog iets mee gespeeld heeft van laten we het allemaal maar een beetje in het midden laten. Want uh, ik kan me herinneren dat een aantal jaren geleden Hans van der Haar bij FC Utrecht voor eenzelfde vergrijp, toen hij op de voet ging staan van, uh, van Patrick Potthuizen, uh, wel beschuldigd werd en een, uh, en een schorsing uh, uh, aangetwing uh, van twee weken kreeg. Of het twee wedstrijden kreeg. Ja, en dan nogmaals, dan vind ik dit toch vreemd dat, uh, dat dit niet behandeld is. Maar goed, het lijkt dus er wel op... Zeker ook omdat iedereen toch kon zien dat het gewoon uh, bewust is... dat hij op de voet ging staan van Koet uh, Nou, Laten we eerst eens even gaan luisteren wat Toyvon er zelf over te zeggen heeft. Uh, Jeroen Elshoff, die sprak hem gisteren na de wedstrijd. Was je op uit om hem te provoceren? Nou, hij provoceert, ik weet het niet. Uh, ik, ben, uh, ik ben Ola en ik ben... Uh, ja, ik ben... Uh, wat zeg je? I'm just playing the game I want. Ja, nee, het, het, nogmaals, het zijn niet mijn woorden, maar zij zeggen van ja, hij gaat makkelijk liggen. Uh, hij kan ook blijven staan. Maar jij hebt zoiets van ja, ach, het zal wel. Ja, if, we, if they say that, uh, they have to say it then. But ja, yeah. geen commentaar op dat. Het hoort een beetje bij voetbal. Ja, ik denk ik ben uh, slim in de in in situaties en uh, in de veld ook. Nou, dat was Orla Toyvone. Uh, hij is slim in de situaties en in het veld ook daarmee zegt hij in principe ja, dat het allemaal wel een beetje bewust was, hè? Ja, dat kan je er aan opleiden. En ik moet wel afvragen of in het vervolg uh, die, die slimheid nu ook zo beoordeeld wordt. Want ik heb toch het idee dat hij bij een groot aantal andere mensen, onder ook schrijft, zet, natuurlijk de ogen opent en in ieder geval uh, ja, op een andere manier uh, zullen beoordelen nu. Stel nou, jij had gefloten, je had dit incident waargenomen. Uh, Toyfone stapt op de voet van Godelje, dan de reactie van Godelje... die Toyfone omver duwt. Uh, wat zou jij in zo'n geval hebben gedaan? Nou ja, het, uh, de, in de spelregel staat uh, voor het duur van een tegenstander... dat daar een gele kaart op volgt. Dus dan, dat is een gele kaart. Maar nogmaals, als ik ervan overtuigd ben dat de man uh, bewust op de voet van iemand gaat staan... Uh, ja, dan is het volgens mij niet buitensporig te zijn of op mijn zuid te zijn... dan is het volgens mij gewoon rood. Dan had jij dus uh, Toyfone rood gegeven en Godelje nou ja. geel? Maar nogmaals, dat is natuurlijk wel vanaf de televisiebeelden. Ja, want ik kan me ook heel, heel goed voorstellen... als ik de positie gisteren ook zie van de scheidsretter... die dus in de rug kijkt van Toyvonen dat hij niet eens gezien heeft dat, uh, ja, dat, uh, dat Toyvonen op de voet getrapt heeft. Maar komen we toch weer terug bij die aanklager... want die heeft wel de televisiebeelden gezien... en die besluit dan toch gewoon dat het geel blijft. Ja, nou ja, goed. Dat is zijn keuze. Ze hebben dat ook geargumenteerd. Uh, maar ja, die staat dan toch uh, niet helemaal op 100% met de argumentatie die ik ook heb. Omdat ik nogmaals het bewuste er nog steeds van zie. Mario van den Ende, bedankt. Graag gedaan. Het was Mario van der Ende, daar gaan we wielrennen. Het is dringen geblazen voor een plekje als deelnemer... aan het wereldkampioenschap baanwielrennen in Apeldoorn. Bij de vrouwen was onlangs zelfs een bike-off nodig... tussen Marianne Vos en Kirsten Wild. Nederland mocht namelijk maar één vrouw afvaardigen... voor het onderdeel Omnium, de Meerkamp.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 Ja, hoe serieus ben je daar nog mee bezig? Of heb je toch wel een beetje uit je hoofd gezet nu? Nou, het omnium voor nu natuurlijk wel. Uh, zeker voor het WK, dat is gewoon over. En, uh, ja, voor de Olympische Spelen wordt het heel lastig. Maar een WK in Apeldoorn is natuurlijk heel mooi. En dat heb ik nog niet uit mijn hoofd gezet. Daar, uh, daar wil ik heel graag starten. En nou ja, op, zich, uh, ja, op de baan ging het ook wel echt wel goed. Alleen ja, de, de, de wat kortere onderdelen, de tijdsonderdelen ja, die vielen wel tegen. De snelheid is gewoon iets wat niet direct mijn, uh, dicht bij mijn kwaliteiten ligt. Ja, dus er is gewoon heel veel werk aan de winkel. En nou ja, kijken of, het, of dat ik daar nog wel dichter bij in de buurt kan komen. Maar een puntenkoers, iets wat, uh, wat eerder ook al goed is gegaan, dat ligt wel uh, dichter bij de weg. En dat ligt dichter bij uh, de voorbereiding die ik nu ga doen ook voor de weg. En bij, uh, en bij het veldrijden. Dus dat is hopelijk wel mogelijk. Waar uh, nou ja, uh... hangt het allemaal nog van af? Moet jij je nog bewijzen erger? Nou ja, we gaan uh, komende weken trainen op de baan en dan, uh, dan zal het uitwijzen. Kwestie dus van de bondscoaches die moeten zeggen... nou, we hebben wel vertrouwen erin dat die onderdelen in ieder geval prima lopen op zo'n WK. Ja, ja, er is geen, uh, verder geen moment meer om echt uh, te meten of te kwalificeren. Dus dat hangt gewoon van, uh, van de training af. Hoe belangrijk is het voor jou? Even los van dat gevoel van ah, ik wil zo graag een Apeldoorn rijden voor eigen publiek. Nou ja, ik wil wel heel graag een Apeldoorn rijden voor eigen publiek. En dat is uh, en, ja, natuurlijk, een WK is sowieso heel mooi. Maar voor eigen publiek is het allermooiste om te doen. Ik heb het in het veld tot twee keer mogen doen in uh, ja, hoogrijden En Zed voorheen. Dus uh, ik weet hoe mooi het is. We zullen maar niet zeggen wat je daar geworden bent, hè? bij die twee WK's in eigen land. Nee, nou ja, dat ging niet verkeerd. Dus uh, <laughs> tussen WK en land het is gewoon prachtig. En ik, uh, daarom hoop ik er ook bij te zijn. Betekent dit nou wel? Dat je nu hebt gemerkt van oké okay, ik kom er dan nou net niet aan te pas voor dat Omnium. Omdat ik een volledig crossseizoen heb gedaan. Dat je volgend jaar misschien de zaken toch anders gaat aanpakken? Ja misschien wel. Uh, Daar moet ik nog goed over, uh, over nadenken. Of ik uh, wel wil crossen. Maar ik ga van de zomer sowieso wat, wat meer op de baan doen. Om die snelheid te behouden. En, uh, en dan, ja, dan zal het uh, ja, vanzelf wel uitwijzen of ik dichterbij kan komen. Want het is wel heel moeilijk voor te stellen. Hè? Een cross zonder Marianne Vossen. Het is zoiets als een cross zonder Lars Boom. Ja, maar ja, daar hebben we ook al een hele winter mee gezeten natuurlijk. Hij heeft wel een paar crossen gereden. Maar ja, het is, uh, ik zou het zelf heel jammer vinden om, uh, om niet te crossen. Want ik vind het heel leuk om te doen. Dus uh, ja, dat, is ook wel, dat neem ik natuurlijk ook mee in de overweging. En dat was Marianne Vos die dus heel graag wil deelnemen aan het WK in Apeldoorn. Nu hadden we graag de bondscoach laten reageren. Maar Robert Slippens heeft laten weten dat hij op dit moment nog niks wil zeggen. Morgen gaat hij in overleg met de betrokken Rensters. Davies, hij was ooit zanger van de Kings... en hij zingt met de jonge bloem Amy McDonald's Dead End Street. Sport, kort. De Japanse hockeybond heeft bondscoach Siegfried Aikman ontslagen. De bond heeft geen vertrouwen meer in de voormalige coach van Tilburg en Den Bosch. En dat heeft waarschijnlijk weer alles te maken met de teleurstellend verlopen Asian Games. De biatleten Herbert Kool en Joël Sloof hebben op het EK Biathlon in Italië niet kunnen verrassen. De Nederlanders eindigden op de 20 kilometer individueel achterin het deelnemersveld. Kool werd 40ste, sloof 49ste. En de Franse wielrenner Jonathan Iver heeft de tweede rit van de ronde van Andalusië gewonnen. Hij was de snelste in de sprint van een eerste groep van ruim 40 renners, waaronder ook de Nederlanders Bouke Mollema en Laurens Den Dam. De Spanjaard Marquel Irizar is de nieuwe leider in het klassement en Ten Dam is op 20 seconden de beste Nederlander. De wereldkampioenschappen zeilen in 2014 worden niet in Nederland gehouden, maar in het Spaanse Santander, die plaats kreeg de voorkeur boven een rijtje andere steden, daaronder Den Haag. En de Kroatische tennisser Mario Antic is per onmiddellijk met topsport gestopt. Hij denkt door slepende rug- en knieblessures niet meer aan de top mee te kunnen... en richt zich nu op een carrière als adv advocaat. Antic kon vooral goed uit de voeten op gras. Hij won het toernooi in Rosmalen twee keer... en haalde op Wimbledon drie keer de laatste acht en één keer de laatste vier. In 2005 won hij met Kroatië de Davis Cup. En de Duitse Amazone Debbie Winkler is overleden... aan de gevolgen van een trainingsongeluk afgelopen vrijdag. Winkler, een geboren Amerikaanse, was de vrouw... van de voormalige Duitse springruiter Hans-Gunther Winkler. Ze is 51 jaar geworden. De Nederlandse cricketers die maken zich bij het WK in Azië op... voor de openingswedstrijd tegen het favoriete Engeland. Dat wordt een bijzonder duel morgen. Want 15 jaar geleden speelde Oranje namelijk ook tegen de Engelsen op het WK... Op dezelfde dag, 22 februari. En Bas Zuiderend speelde toen een belangrijke rol. Hij is er nu weer bij. Zuiderend kan het zich allemaal nog goed herinneren.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 ik morgen dat gewoon kan herhalen. En dan zou ik ook heel erg blij zijn. Ja, ja, dat, dat, dat begrijp ik. <laughs> Tegen de Engelsen. Je hebt ze al een keer gepakt. Uh, anderhalf jaar geleden bij het wereldkampioenschap 2020. Ja. Uh, die wedstrijd zal vanavond uh, aan de Engelse dinertafel nog wel eens ter sprake komen. Denk ik. Toen ze verloren van jullie. Ja, laten we het hopen dat ze dat vooral, dat ze dat vooral aan denken. En dat ze vooral ergens uh, in hun droom nog wakker worden van uh, uh, oranje shirts. Uh, uh, die over uh, de heilige gronden van uh, het stadion in, uh, in, uh, in Londen rennen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 Ook dat WK is totaal veranderd. Hè? Het, is, het is hier een vesting van veiligheidsmensen om de ploeg heen. Uh, gaat dat irriteren? Uh, nou, ik zou niet zeggen dat het gaat irriteren. Je raakt aan dat soort dingen wel gewend. Uh, maar het, het zijn vooral onpraktische dingen. Uh, je kan niet uh, even je hotel uit om, om, om in de supermarkt wat uh, te willen kopen. Daar, daar moet je toestemming voor vragen aan, aan, aan, aan weet ik wie allemaal. En het einde van het fout is dat wij zelfs in het hotel hier... Uh, eigenlijk gewoon het hotel helemaal niet uit mogen... vanwege uh, beveiliging en veiligheid. Dus het is, uh, dat geeft vaak wat onpraktische situaties. En dat is een beetje het irritante ervan. Maar ja, het was toen de tijd... werden wij ook behoorlijk... Behoorlijk bewaakt hoor in 96. Alleen ja, was het toen natuurlijk nog niet het besef van, uh, van terrorisme in die mate zoals we dat nu hebben. Morgen, we hebben het al een paar keer gezegd. Engeland staat om het programma. Uh, de eerste wedstrijd van Nederland. Jullie zijn al vanaf 30 januari onderweg. Het wordt wel tijd hè, dat er is wat gaat gebeuren. Nou, het wordt zeker tijd. Er is al het hoop gebeurd. Maar ja, kijk, je moet, je moet het optimale uit een voorbereiding halen. En ik denk dat we dat nu gedaan hebben. Het is nu wel tijd om inderdaad tot WK in te gaan. En uh, ik denk dat we een goede voorbereiding hebben gehad. En dat, dat die jongens allemaal er klaar voor zijn. En uh, laat het gewoon een hele mooie dag worden morgen. Geloof je in een verrassing, Bas? Kijk eens heel recht in mijn ogen. Ja, ik geloof echt in een verrassing. Kijk het er, Bas Zuiderend. 15 jaar geleden was hij er dus bij. En nu is hij er weer bij, bij dat WK dat morgen voor Nederland begint in Nakpoor. Aan de telefoon hebben we inmiddels Gerard de Groot, onze man in India. Gerard, goedenavond, wou ik zeggen. Maar voor jou is het inmiddels diep in de nacht, hè? Ja, midden in de nacht, jongen. Ja, hoe laat is het? Uh, als ik het allemaal goed geteld <laughs> heb, zal het zijn dat nu of uh, half drie of zo. Ja. Zeg je, uh, Bangladesh, India, Sri Lanka, dat zijn de komende anderhalve maand de gastheren van dit WK-cricket. Uh, in wat voor cricket gekke wereld komt Oranje terecht? Uh, ja, zeg maar in een, in een bonbonwereld, wereld, een soepwereld, een sterke wereld. Het is het grote cricket van de grote cricketlanden. En dan mag je één keer in de vier uh, meedoen in zo'n uh, 50-overwedstrijd. Dat is zeker 50 over voor beide partijen. Ja, in Nederland. Bas Zuiderhund gelooft in de verrassing. Uh, we geloven er eigenlijk uh, geen van allen in. Want Engeland is een heel erg groot uh, cricketland, een topland... dat zojuist uh, de afgelopen winter uh, wereldkampioen Australië heeft verslagen. En Nederland krijgt het dan moeilijk ook uh, morgen. Heel erg moeilijk. Maar er is altijd een kansje, Bas Zuiderend zei dat hij gelooft erin. Nou, laten we er allemaal maar in geloven. Maar een kans, een echte kans, ja, dat, dat is echt weer een wonder nodig zoals anderhalf jaar geleden in, uh, in Londen toen Nederland uh, in die andere spelvorm van cricket, de 2020 uh, wedstrijden toen Nederland van Engeland won. Ja, hoe kijken die Britten trouwens tegen een land als Nederland, als cricketland aan? Nou, vanmiddag was ik even in het stadion in het testcentrum en daar waren een aantal Engelse journalisten. En die uh, waren eigenlijk veel hoopvoller dan ik zelf was. En dan de mensen om, om me heen, de Nederlandse mensen om me heen. Ik denk dat Nederland wel degelijk voor een verrassing kan zorgen. Zeker omdat Engeland al wat vermoeid is teruggekomen. van de lange trip naar Australië, waar ze de Ashes gewonnen hebben. Maar daarnaast achter elkaar van Australië het Eendaagse cricket, het 50 holen cricket verloren. Dus wat dat betreft zijn die Engelsen wel gewaarschuwd. En ze weten nog steeds: Nederland verloor van Engeland. Op of Nederland won van Engeland op Noord. Ja. Zeg nog even over de kansen van Nederland. Nou, tegen Engeland was je vrij duidelijk, uh, tweede verrassing zit er niet echt in. Uh, van welke landen kan Oranje op dit WK wel winnen? Nou, men denkt natuurlijk, of ze denken natuurlijk, dat ze uh, hier gekomen zijn om één of misschien wel, wellicht wel twee wedstrijdjes te winnen. Dan denk je natuurlijk aan Ierland, een van de tegenstanders uit de pool. Dat is ook zo'n associate member, zo'n geassocieerd lid van de internationale cricketwereld, Die mag niet het echte grote cricket spelen, daar zijn ze nog niet goed genoeg voor. Dus dat zou je kunnen winnen. Andere tegenstanders zou wellicht kunnen zijn in Bangladesh. Daarvan heeft Nederland afgelopen zomer... toen ze in Schotland tegen Bangladesh spelen... heeft Nederland gewonnen. Dus dat zijn twee landen waar je misschien een mogelijkheid tegen hebt. Ik zie ook nog wel kansen tegen bijvoorbeeld West-Indië. Dat is ook niet zo'n sterk topland... En misschien dat je daar daarin toegang kan zorgen. Maar één overwinning uit al die uh, wedstrijden zou al heel erg mooi zijn. Nou, we zijn er in elk geval bij op dit uh, WK. 14 teams in totaal over vier jaar. In 2015 is het volgende WK-cricket. Dan zijn er nog maar tien landen welkom. Uh, moet Nederland nou vrezen uh, dat ze daar straks niet meer bij zijn? Ja, ik denk dat iedere realist rekening mee houdt dat dit voorlopig het laatste... 50 over wereldkampioenschap is dat Nederland uh, kan spelen. De grote landen willen met elkaar de gelden en de dollars gaan verdelen. En daar hebben ze de, ja, de, de handen van de Nederlanders en de Ieren bijvoorbeeld, of de Kenianen. Er is ook zo'n bijland, zo'n Want Die handen hebben ze allemaal niet nodig om die pot leeg te halen. Nog even over de omstandigheden daar. Hè. We hoorden zojuist Bas Zuiderend. Uh, ja, je moet onder begeleiding het hotel uit. O, oorspronkelijk zou dat WK ook nog in Pakistan worden gespeeld. Hè. Maar de Pakistan moest die organisatie teruggeven... naar de aanslag op het cricketteam van Sri Lanka vorig jaar. Wat merk jij allemaal rond jouw hotel... rond die speelstadions uh, van de veiligheidsmaatregelen? Nou, als, als normale voorbijganger merk je daar weinig van. Als je in het stadion komt, dan zie je wel wat meer mensen... Maar... Ik kan wat heel makkelijk naar binnen lopen en, uh, en ook weer rondlopen daar in het stadion. Ik denk dat het vooral rondom het team is. Daar mag je niks, uh, geen risico lopen natuurlijk. Die, die team uh, zal allemaal veilig en goed beschermd blijven. Maar hoe zou je een, een, een, een, een team door een stad, een miljoenenstad, stad, uh, kunnen loodsen uh, zonder dat je echt problemen krijgt? Ja. Het is lastig, dus ze overdrijven de veiligheidsmaatregelen een beetje, denk ik. En de ploeg, uh, dat zei het al, de excitatie is groot. Ze mogen echt de straat niet op als ze iets willen hebben buiten. Dan gaat er zo'n man met zijn stengen met ze mee. Want dat het, uh, ja, ze nemen geen enkel risico, de organisatoren, dat er hier wat gebeurt. Uh, zoals er toen in Pakistan wat gebeurd is toen uh, het team van Sri Lanka werd beschoten. In ieder geval gaat het morgen beginnen voor de Oranje cricketers in Nakpoer in India. Gerrit, te groot bedankt. Okay, done. <laughs> De zanger had even een dagje vrijgenomen. Boekertie was dit met de MGs. Time is tight. Deze week weer uh, genoeg Champions League voetbal op Radio 1... met morgenavond Olympique Lyon-Real Madrid en FC Kopenhagen tegen Chelsea. Over die wedstrijden gaan we praten. Eerste duel tussen Kopenhagen en Chelsea. En houdt Houtkamp, goedenavond. Hallo Gio. Nou, jij bent morgen de verslaggever bij die wedstrijd. Uh, Zegt er eens bij Chelsea, neem ik aan heel veel aangelegen... om deze wedstrijd tot een positief eind te brengen. Ja, het gaat uh, niet best met uh, de ploeg van uh, miljardair Abramovic. Uh, afgelopen weekend verloren in de FA Cup tegen Everton met uh, Johnny Heitiga. na penalties. Heitiga was een van de makers van de penalties. Uh, ze staan in de competitie 12 punten achter op koploper Manchester United. Dus ja, uh, er blijft eigenlijk maar één dingetje over. En dat is uh, toch wel een belangrijk ding. De Champions League, daar zal alles goed moeten worden gemaakt. Ja, maar dat is moeilijk zat. Hè, want vorig jaar werden ze al in de achtste finales uitgeschakeld, Chelsea. Ja, en ze spelen al het hele seizoen ook niet best. Dat gebeurde trouwens vorig jaar door Inter. Uh, de latere winnaar van de ja, Champions League. Ja, daar mag je niet. van verliezen. Daar mag je, ja, ja aan de ene kant wel. Aan de Chelsea andere kant. Niet. Ja, het is toch het grote Chelsea. Maar als je ziet hoe spelers er af en toe bij lopen, zoals Drogba... dan is het echt een, een drama. Nee, het is uh, nog niet uh, al te best. Nou, morgen dus dat uh, duel tegen Kopenhagen. Uh, in de poolfase werd uh, Chelsea trouwens eerste voor Olympiek Marseille... en Sportak Moskou en Zilina... En uh, ja, het wordt uh, dus heel lastig. Het enige voordeel wat je misschien kunt zeggen is dat ze in de uh, transferperiode. ...Torres hebben gehaald. Uh, hij mag in ieder geval wel spelen. Uh, dat uh, geldt trouwens niet voor David Luiz, een andere nieuwkomer bij Chelsea... ...die is nog niet geregistreerd en mag dus niet spelen morgen tegen FC Kopenhagen. Zeg, even over die tegenstander. Uh, toch wel een ja. opvallende tegenstander. Want ze zeggen, uh, kleine landen, kleine ploegen komen niet meer door... ...in de Champions League, uh, in de, in de knock-out fase. Nou, Kopenhagen dus wel, hè? die debuteren daarin. Ja. Het is voor het eerst uh, dat een Deense club bij die laatste 16 is gekomen. En Kopenhagen uh, deed het uh, goed in de groep. Weer tweede achter Barcelona. Maar bijvoorbeeld voor Robin Kazan. Die heb ik afgelopen donderdag nog mogen uh, zien spelen in het zonnetje van uh, Moskou. <laughs> tegen FC Twente. En ook nog voor Panathinaikos. Dat zijn toch geen kleintjes. Hè? Robin Kazan, toch een, een grote club. En Panathinaikos, dat zegt ook genoeg. En uh, vooral tegen Barcelona thuis. Uh, want ze hebben al vijf wedstrijden op rij. Hebben ze in een Europees verband niet verloren. Uh, vier keer gewonnen en één keer gelijk. En dat gelijke spel, dat mocht er ook zijn tegen Barcelona thuis. 1-1. Doelpunt van wie Messi voor Barcelona. En Claudemier voor Kopenhagen. En daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Opvallend is uh, bovendien, Claudemier dan, dat Kopenhagen samen met uh, Shakhtar Donetsk uit de Oekraïne... de enige club is bij de laatste zestien van de Champions League niet afkomstig uit Engeland, Spanje, Duitsland, Italië of Frankrijk. Zeg, eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je kijkt naar het tijd van het jaar, dat deze ronde, uh, die knock-out-fase, ja. dat die voor Kopenhagen eigenlijk gewoon een paar weken te vroeg komt. Hè? Ja, uh, net als in Rusland ligt de competitie stil. Die wordt in het uh, weekend van 5 en 6 maart hervat. Uh, langdurige uh, winterstop. Ze staan, ik dacht als ik het goed zag, 19 punten voor in de competitie. En uh, Kopenhagen start direct na de winter. Als koploper dus in die competitie tegen FC Mütjutland. Uh, maar speelde op 4 december de laatste wedstrijd. En in de tussentijd wel natuurlijk wat oefenwedstrijden gespeeld. In Turkije bijvoorbeeld. Want ook in uh, Denemarken was het koud afgelopen maand. Zeg, je zei het net al hè. Uh, je wilt het hebben over een Braziliaan, over Claudemir uh, een van de van de topspelers daarop. Wie moeten we verder letten? Ja, Claudemier kennen we nog van uh, Vitesse, waar hij heeft gespeeld. Maar er speelde ook een Nederlander in, uh, in uh, Kopenhagen, Jos Hoijveld, Een uh, hele aardige verdediger. Hij uh, uh, speelde tot de winterstop bij Celtic. Onder andere tegen FC Utrecht. Daar werd hij door uitgeschakeld. Dat vonden wij wel mooi. En uh, hij mag spelen, want uh, hij speelde in de Europa League met uh, Celtic. Dus hij mag in de Champions League spelen. Uh, hij speelde in Nederland voor onder andere Heerenveen. En ook nog Emmen en Zwolle. En dan heb je ook nog César Santin, een, een uitstekend een Braziliaanse afkomst. En ze hebben een dode in de spits. En uh, daar worden wel schrapjes over gemaakt. Een dooie in de spits. Maar deze spring levert hoor. Want hij maakte al 13 doelpunten voor Kopenhagen in dit seizoen. En hij uh, is een hele aardige voetballer. Dan hebben we allemaal leuke namen gehad. Maar hij is toch wel één echte speler die er uitspringt bij uh, Kopenhagen. Die wij kennen: Jesper Gronkjert. Die uh, bij Ajax speelde natuurlijk. Maar hij heeft ook drie jaar bij Chelsea gespeeld. En in het seizoen 2003-2004 speelde hij in de Champions League. Week voor Chelsea. En uh, in de acht wedstrijden die hij toen uitkwam voor de Londense ploeg. scoorde hij één keer. En hij dus morgen in het Stadion... Voor 40.000 toeschouwers tegen zijn oude club. En dan is er nog meer. Leuks morgen op Nederlands gebied. Want we hebben een Nederlands uh, zestal, mag je wel zeggen. Aan scheidsrechters Björn Kuipers is de scheidsrechter. Zijn assistenten Sander van Roekel en Barry Simons. En dan hebben we dan natuurlijk ook nog die mannen. Die ongelukkigen die naast de doelen moeten staan. Danny Desmond Mackley Oftewel Danny Mackley die staat uh, achter het ene doel en Eddie Jansen uh, bij het andere doel. En de vierde man is Richard Liesveld, allemaal morgen in Kopenhagen. Nou, ze hoeven niet vroeg op, hè? want de wedstrijd begint gewoon zoals gebruikelijk om? Kwart voor negen. Kijk, dat is dan die eerste wedstrijd Kopenhagen-Chelsea. Gaan we doorpraten over de andere wedstrijd, die tussen Olympique Lyon en Real Madrid. Bas Tegeler, goedenavond. Hallo Gio. Ja, de grote ik, vraag... Mag ik even één ding vooraf? Ik hoorde net dat Eddie Jansen langs de <laughs> lijn staat weer. Dat is vond ik wel leuk, maar die wedstrijd Een <laughs> <van Eddie. laughs> leuke, leuke toevalligheid. Ja. Still oh, going dit, strong, dit zeggen we dan. Ja. Uh, Nog even, hè? de grote vraag. Ja, gaat Real Madrid de achtste finales dit jaar wel overleven van Chelsea? Wisten we het vorig jaar, lukt het niet. Real lukt het uh, ja, eigenlijk ook niet al te vaak. Hè? Nee, nou ja, dat is inderdaad de goede vraag. Dat zal heel veel mensen verbazen. Want Real Madrid heeft in de laatste zes seizoenen zijn ze steeds in de achtste finale uitgeschakeld. Dat is dus de eerste knock-out ronde zeg maar, na de winterstop. Dat vind ik eigenlijk wel een verrassend feit. Dus vanaf 2005 niet meer verder gekomen dan dat. Een keer verloren van uh, Arsenal in 2006. Dat bleek dan de latere finalist. Dat is een keer pech. Vorig jaar van Lyon. Uh, dus ook Lyon. Uh, Liverpool een keer te sterk geweest. Bayern München een keer te sterk geweest. Ze hebben hem natuurlijk wel gewonnen in 2002, dus ook nog niet zo heel lang geleden. Finale tegen Leverkusen toen. Maar de laatste ja, zes jaar is het eigenlijk gewoon uh, niet best. Ja, is het Real van dit seizoen wel weer in staat om verder te komen? Want, ja, laten we gewoon eerlijk zijn, als je in de geschiedenis kijkt... De Europa Cup 1, Champions League, ze hebben al negen keer gewonnen. De tiende keer zat toch heel mooi staan in de prijzenkast? Ja, nou ja, je mag dat niet uitsluiten, maar ik, ik vind ze geen favoriet. Uh, kijk, als je spelers hebt als Cristiano Ronaldo, Kaká, Özil. Uh, ...Kedira, Di Maria, Benzema... ...Ricardo Cavalio... Uh, ...niet Say Moore... ...je hebt een van de beste coaches van de wereld... ...José Mourinho... Ja. ...dan kan je per definitie heel ver komen... ...maar de realiteit vind ik wel dat het spel... ...van nou ja, Barcelona, daar gaan we weer... ...maakt toch meer indruk... ...dat niet alleen maar in die wedstrijd die ze onderling gespeeld hebben... Hè? die ja, dat was natuurlijk een fantastische won. wedstrijd... He, ja, ...voor Barcelona. Ik zie Barcelona toch vaker hele mooie wedstrijden spelen... ...ik vond Arsenal ook afgelopen week prachtig. Ik vind Manchester United dit seizoen toch ook weer heel sterk. Uh, ik zie Real Madrid eerlijk gezegd wel... in de richting van de halve finale gaan dit jaar. En dan is alles mogelijk zoals dat heet. Maar ze zijn op voorhand van mij niet de grote favoriet. Ja, dat betekent dus dat je in ieder geval niet verwacht... dat het uh, hetzelfde gaat worden in deze confrontatie als vorig jaar. Want toen werd het... Uh... Ja, toen, toen ging Lyon verder, hè? Want ze ja, stonden dat, tegenover elkaar, ja, hè? Ja. dat zei ik zo even eigenlijk al. De, de, ze stonden inderdaad toen ook tegenover elkaar. Ook dus in deze ronde. Toen uh, speelde Lyon eerst thuis en won met 1-0. En toen werd het later in Madrid 1-1. Toen dachten ze nog, uh, dat komt allemaal wel goed, want Cristiano Ronaldo scoorde al na zes minuten. Maar dat bleef het dus bij. Kwartier voor tijden gelijk maken. Uh, Rafael van der Vaart deed nog mee in die laatste wedstrijd. Die was daar toen nog. Uh, Royston Drenthe zat nog op de bank in die eerste wedstrijd in Frankrijk. Daar deed hij overigens niet mee. Maar toen was Lyon uh, te sterk. Dat, het was sowieso wel een goed jaar voor Lyon vorig jaar. Ze kwamen nog Bordeaux tegen een ronde later. De landgenoten, die wonnen ze ook. Toen kwamen ze in de halve finale uit tegen Bayern München. En toen werden ze uitgeschakeld. Maar ja, ik, ik kan me toch niet voorstellen dat Real zich weer laat verrassen door Lyon eerlijk gezegd. Nee, en als je naar Lyon kijkt op dit moment... het draait allemaal niet zo als vorig jaar, hè? Nee, nou ja, Lille staat daar bovenaan. Hè. De tegenstander donderdag van, uh, van PSV. Uh, Lyon staat vierde. Ze hebben vier punten minder dan Lille. Dat valt dan ook nog wel mee. Lille natuurlijk verloren afgelopen weekend. Um, ze hebben natuurlijk in Lyon een geweldige periode gehad. Dat is nou ja, afgelopen jaar de halve finale gehaald. Dat is knap, maar voor mijn gevoel waren ze een jaar of vijf, zes geleden echt... Top. Toen schurkten ze echt tegen de Europese top aan. Dan hebben ze een paar keer pech gehad, denk ik. In die fase dat ook PSV er twee keer tegen speelde. Toen hebben ze spelers kunnen opstellen als Abidal, Essien, Diarra, Malouda. Dat zijn mensen die nu bekend zijn, maar toen eigenlijk nog niet zo. Um, de namen van nu vind ik wel wat minder groot. Cris, die speelt er nog steeds. Dat is een verdediger die ook al toen tegen PSV meedeed. Ze hebben uh, in Toulalan, vind ik wel, echt een uitstekende middenvelder. Dat is ook een international voor Frankrijk. Uh, was ook op het wereldkampioenschap. Niet dat hij daar nog een goede herinnering aan heeft, maar toch. Uh, Lissandro, Argentijn, speelde jaren bij Porto. Goede aanvaller. En dat is ook wel weer leuk. Michel Bastos, moeten we altijd even noemen. oud fijnoorder Die komen we natuurlijk ook weer tegen. Dus het, het is wel een hele behoorlijke ploeg. Maar het, het oogt in namen wat minder spectaculair. Ja, dan hebben ze ook nog de topscorer in de Franse competitie. Bafetimbi Gomis. Uh, nou, ik denk niet dat dat de topscorer in de Franse competitie is. Want volgens mij heeft hij er een stuk of negen gemaakt. Ah, de topscorer van Lyon in ieder geval. Ja, ja. de topscorer van de Franse competitie. Dat weet ik dan ook toevallig, omdat ik net uit Lille terugkom. Die speelt <laughs> namelijk daar. Dat is zo. So. Die heeft er volgens mij 16 gemaakt. Nee, Gomis, dat is een topscore. Dat is wel een aardige spits. Maar het, het sluit aan bij wat ik zo even zei. Het is, het is een rijtje met hele behoorlijke namen. Maar het, het oogt allemaal niet heel spectaculair op papier. Zeker als je het afzet tegen het rijtje namen bij Real. Ja, ik noemde ze net al, dat is ongelooflijk. Daar lopen zoveel topspelers rond. Uh, ik vind wel Franse ploegen eigenlijk altijd wel vrij sterk. Daar loop je nooit zomaar langs. Er zit, zit over het algemeen vrij veel techniek in, vrij veel loopvermogen. Dus ik denk wel dat het echt wel een interessant potje wordt morgen. Nou, We gaan het zien Bas. Morgen dus Lyon tegen Real Madrid. R.E.M. was dat van het nieuwe album Collapse into the Now. Uberlin heet dit nummer. Goed al vandaag. AC Milan, middenvelder Gennaro Gattuso is door de UEFA voor vier Europese wedstrijden geschorst. Hij deelde na afloop van de Champions League wedstrijd tegen Tottenham Hotspur een kopstoot uit aan Joe Jordan, de assistentcoach van de Spurs. Cattuso moet in totaal zelfs vijf wedstrijden toekijken... want hij liep in die wedstrijden ook nog een schossende gele kaart op. De, dit Europese seizoen zit er dus voor hem op... tenzij Milan de Champions League finale haalt. En Barcelona-keeper Victor Valdes is een week of drie uitgeschakeld. Hij verdraaide vorige week zijn knie en moet een paar weken rust houden. Hij zal de Champions League return tegen Arsenal op 8 maart... zo goed als zeker moeten missen. De Tsjechische Bond heeft oud psv Jozef Govanec voor tien wedstrijden geschorst. Govanec, nu trainer van Sparta-Praag, heeft een oefenwedstrijd onder valse naam. Daarin heeft hij twee spelers laten opdraven die zich hadden afgemeld voor jong Tsjechië. Dat oefende een dag later in Waalwijk tegen Nederland. De twee werden op foto's herkend. En A's Rome AS heeft Vincenzo Montella aangesteld als nieuwe trainer. De oud-speler van de Romeinse club zal tot het einde van het seizoen de taken waarnemen van Claudio Ranieri. Die stapte gisteren op nadat Roma tegen Genoa een 3-0-voorsprong weggaf... en uiteindelijk voor de vierde keer op rij verloor. Een reis door de vaderlandse sportgeschiedenis. Zo zou je de sportkanon kunnen noemen. Een boek met korte verhalen, met grote verhalen moet ik zeggen. Korte lijstjes, vele foto's. Van de ijsbaan van Jaap Ede tot het schaakbord van Max Eube. Het komt allemaal aan bod. Edwin Cornelissen was aanwezig bij de presentatie van het sportkanon. Actie. Legende, dankjewel. Sjaukie Duister, olympisch kampioen. Rob Gensbrek, icoon. Er is hij dan, de overhandiging van het sportkanon en een aantal iconen. Het is een boek met op de voorkant de zwart-wit foto's van Richard Krajitschek... Joop Soetemelk, Johan Cruijff, Anton Geesink. 445 pagina's dik. En een initiatief van de Volkskrant, chef sport Marije Randewijk. In de vogelvlucht in onze de sportgeschiedenis van afgelopen pakweg 100 jaar... Dat is de sportkanon. Um, en dat betekent dat je alle sporticonen nog eens de revue ziet passeren? Nou ja, eigenlijk nou net niet. Dat is iets wat we nou net niet wilden. Want uh, een boek van uh, de 500 beste sporters van Nederland, dat was er eigenlijk al. Dus dan ga je dat dupliceren. Wat we eigenlijk wilden doen is uh, um, de Nederlandse sport... Uh, maatschappelijk, sociologisch, sportief eigenlijk in, uh, in één boek vatten. en in, in één uh, sportkamer vatten. En ik denk dat we daar wel aardig in geslaagd zijn. Het boek bevat 35 vensters. Dat zijn verhalen over iconen, evenementen of ontwikkelingen in de sport. Zoals de uitvinding van de klapschaats. Lijstjes zijn er ook met beroemde sporters. Zoals Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping. Uh, ik sta erin, ja. ja. Ik denk dat ik in de buurt sta van Jaap Heden. Even ja. bladeren. Ik heb... Uh... Ah, ik zie daar Tocht en ik zie uw naam staan inderdaad. Ja, ja. Hier staat het, ja. Bar en boos weer, ja, klopt, wel een min 18, hè, toen we weggingen. Stuif, sneeuw, zeer slecht, ja, 10 uur 59, 11 uur bijna overgedaan. Met name over de 35 grote verhalen, de vensters, is er ook discussie en kritiek van Pieter Breuker, sporthistoricus. Uh, wat er aan ontbreekt, dat is een verantwoording van de criteria, op grond waarvan de 35 onderwerpen zijn gekozen. Dan zou ik graag willen weten waarom bijvoorbeeld wel Rie en niemand kent haar meer. Berlijn 1936 was met name succesvol voor de Nederlandse zwemsters. Rie Mastenbroek werd de winnares. Drie gouden medailles op de Speler van de 36 in Berlijn en niet Pieter van de Hogeband. Van de Hogeband gaat er langs van de Hogeband niet en wint. En eerlijk gezegd schat ik de prestatie van Pieter van de Hogeband hoger in. Twee keer goud op het Koningsnummer. 100 meter vrije slag. dan Mastenbroek. Mastenbroek. Ja, maar je moet het zo zien. dat we. we hebben niet echt gekozen. in aantallen medailles. In, in, in hoeveel. nou, dan kun je ook zeggen. waarom niet Inge de Bruin bijvoorbeeld. waarom niet Leontien van Worsel bijvoorbeeld. Nee, het ging ons echt om mensen. die maatschappelijk ook iets teweeg hebben gebracht. die is sociologisch teweeg hebben gebracht. Kijk, Mastenbroek was in 1936. Wat een hele belangrijke speler natuurlijk. de Hitler spelen. Ja, dat is dan uiteindelijk, geeft dan uiteindelijk de doorslag. Je kan niet zes zwemmers. in een, in een, in een sportkanal van 35 vensters opnemen. Dat maakt het natuurlijk wel. Lastig. En nog zo'n voorbeeld. Geen groot verhaal over Sven Kramer. 12 14, 69 Wereldrecord voor Sven Kramer. Wel over Art en Casey. 1-2-4-26 noteerde Art. En plaatst zich hier op dit moment naar de top van de lijn. Meneer Schenk. Ja, Sven is nog te jong voor dit soort zaken. Over de 30 jaar komt er weer zo'n boek uit en dan is het, staat het Sven daar groot in. Het heeft denk ik ook wat te maken met de maatschappelijke impact van een prestatie. Die van u, dat kunnen we nu wel zo'n beetje inschatten, hoe dat toen was en wat dat, wat dat teweeg bracht. Ja, Alain, je wel moet zeggen dat, je, dat ik dat zelf nooit gehad heb op het moment dat je aan het schaatsen bent. Want dan, dan denk je van ja, dan doe je het om de beste en de snelste te zijn. En je komt er uiteindelijk na een paar jaar achter, als je zoveel mensen de wereld over ziet trekken, achter dat schaatsen aan. In het oranje al dan niet. En eigenlijk het beste kom je nog tot merken als je tien jaar later gestopt bent en je ziet wat dat allemaal teweeg gebracht heeft, wat er over gepubliceerd is en wordt nog steeds. En dan, nu zijn we veertig jaar verder. Het heeft dus tijd nodig om van sportheld een icoon te worden, soms wel decennia lang. Alle reden dus om na verloop van tijd met een vernieuwde kanon te komen. Nou ja, ik, ik, ik hoop dat er heel veel discussie over komt. Dat zou kunnen leiden tot dat er volgend jaar misschien een, een nieuwe kanon wordt. Herziende vis, uh, versie of, of over vijf jaar of over tien jaar. En dat ja. Sven Kramer er dan wel in staat of Pieter van de Hoge Nou ja, het WK 2010 voetbal is ook natuurlijk zeer onderbelicht geweest. Je kan ook zeggen dat dat misschien een aanzet zal blijken te zijn tot een heel nieuw Nijl nieuw, zelftal, Een nieuw voetbal of nou ja, nieuw nieuwe denken over prestaties op het, voetbal, op het voetbalgebied. Dus maar dat moet de tijd leren. Dat zal de tijd zeker moeten leren. Ik hoorde al, de volgende sportkanon komt er in ieder geval alweer aan. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Ik heb nog één uitslag voor u uit de Primera División. De Spaanse voetbalcompetitie Real San Sebastian won met 1-0 van Mallorca. Daardoor is Sebastian opgeklommen naar de achtste plek op de ranglijst. Mallorca staat 11e. En we hebben ook nog een berichtje over een Engelse club uit de derde divisie, Plymouth Argyle. Die hebben tien punten aftrek gekregen wegens financieel wanbeheer. Die club verkeert in ernstige moeilijkheden en heeft aangekondigd om een beheerder te zullen aanstellen om de crisis te gaan bezweren. En daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vandaag gepresenteerd door Kees Grimbergen. En morgenavond zijn we er weer vanaf 10 uur. Morgenavond natuurlijk ook met die Champions League wedstrijden. Kopenhagen tegen Chelsea en Olympique Lyon tegen Real Madrid. Ik wens u nog een prettige avond.